van Beek met het NOS Journaal. Mario Monti krijgt brede steun van de politieke partijen in Italië... en kan aan de slag als informateur. President Napolitano ontvangt hem nu waarschijnlijk om hem te benoemen. Ook de partij van de afgetreden premier Berlusconi... heeft zich achter de econoom Monti geschaard. De PDL van Berlusconi zei alleen dat Monti vakministers moet benoemen... en dat er geen politiek kabinet moet komen. Monti moet zo snel mogelijk een regering zien te vormen die fors gaat zuinigen... De afgetreden premier Berlusconi heeft via internet en de commerciële tv-stations een videoboodschap laten uitzenden. Daarin omschrijft hij zijn aftreden als een daad van edelmoedigheid. Want, zo zei hij, ik ga weg zonder dat er ooit een motie van wantrouwen tegen mij is aangenomen. Verder zei Berlusconi dat hij wel steun zal verlenen aan een zakenkabinet dat Italië uit de problemen moet helpen. Het onderzoek naar de vliegramp in Tripoli gaat nog zeker zes maanden duren. Dat heeft minister Rosenthal gezegd. Hij is op bezoek in de Libische hoofdstad. Volgens Roosentaal is driekwart kwart van het onderzoek naar de vliegramp klaar, maar is er nog veel te doen. De onderzoek lag de laatste maanden vrijwel stil door de opstand in Libië. Het ongeluk gebeurde op 12 mei vorig jaar. Een Airbus van Afrika Airways stortte toen vlak voor de landingsbaan van de luchthaven van Tripoli neer. De vliegramp kostte 103 mensen het leven, onder wie 70 Nederlanders. In België is een voetballer tijdens een wedstrijd in de eerste provinciale klasse op het veld overleden.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 I'm <laughs>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 nou, kan mij schelen. Je ik kan mij schelen. Niet. Ja, kan mij schelen. Ja, inderdaad. Uh, nee. <laughs> nee. Want? Nee. Nee. nee. Omdat um, ik ervaar toch dat ik mens ben.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 Um, nou, ik ik heb uh, uh, eigenlijk uh, van drie uh, neurowetenschappers uh, boeken gelezen. Is eigenlijk heel heel populair uh, op dit moment. Het is uh, Abdijsterhuis. Bas Haring, zeker.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 is empty. when the child was a child it played with enthusiasm and not only with such form of concentration where its work is concerned when the game task activity subject happens to be its work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 And still waits that way When the child was a child It hurled a stick like a lance into a tree And it's still quivering there today The child The child was a child The child was a child The child was a child The child, the child, the child The child, the child, the child The child, the child I'm the champ, I'm the ch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 In die pure vorm, die onbewuste staat. Eigenlijk moeten we allemaal weer gaan spelen. Hè? Ja. ja. Met de blokkendoos. Het is niet goed, het is niet fout. Het valt nee. om. je nee. zet het weer recht. Ja. Er is niemand die oordeelt. Dus ja. zonder oordelen leven. Zonder oordelen. Ja, en dat is inderdaad... Uh, Heerlijk. Even het belangrijkste boodschappen. Ja, ja, ja. ja. Uh, we gaan naar de muziekbespreking. Uh, Rob, je hebt weer van alles meegebracht, denk ik.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 Ja, je hoorde het al in de aankondiging we gaan het hebben over Georgie Fame hij werd daar aangekondigd door Van de Man himself eerst even iets over Van Morrison zoals, ja, Van de Man inderdaad zoals hij wordt genoemd er staat erom bekend dat hij alleen maar topmuzikanten om zich heen verzamelt en dat doet hij natuurlijk om de kwaliteit van zijn muziek te waarborgen, het is absoluut geen, geen makkelijke man, je hoort heel vaak van anderen zeggen van nou, het is een stuk zagrijn en dat uh, geloof Ach. ik graag. <laughs> uh, maar goed, uh, een van, de, van die topmuzikanten is uh, Georgie Fame. Ja, een begenadigde uh, toetsenist, maar vooral ook, een, uh, ook bekend als uh, zanger. En uh, sinds de jaren tachtig heeft hij al uh, diverse hits op zijn naam staan. Heel bekend uh, zijn bijvoorbeeld uh, Getaway. Uh, zijn cover van het nummer Sunny. En, uh, ja, ruim voordat uh, Bonnie M ermee aan de haal ging en het uh, nummer finaal uh, verknalde. En een uh, bekend uh, nummer van hem is uh, misschien wel nummer uh, Rosetta... Kennen jullie dat nog toevallig? Nee, ken ik nog. Ik hoor wel ontzettend oordelen toch? Oké, nou dat, dat nummer dat stond alweer uit uh, 1970. En uh, uh, Georgie Fame had samen met een uh, met goede vriend uh, Alan Price uh, dat nummer opgenomen. Alan Price uh, ja, ja. kennen we van die Animals. En uh, ja, bij die Animals we, uh, denken we natuurlijk aan uh, House of the Rising, uh, Sun. Natuurlijk denk ik, hem. Ja. Daar gaan we het uh, overigens fanen niet over hebben. En die gaan we ook zeker niet draaien nu. Um, Georgie Fame uh, speelt nog steeds uh, samen met fan. Uh,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 En was door Georgie Fame eigenlijk bedoeld als memorial album. Omdat hij dacht van nou, ik zal wel niet zo lang meer te leven hebben. Maar ja, inmiddels is hij, was hij ruim over de 60, Blijkt hij nog steeds heel gezond en fit door het leven te gaan. En ja vond hij toch wel tijd om het album dan maar uit te brengen. Nou, op dit album wordt hij begeleid door een big band van 18 grote muzikanten uit de Britse jazz scene. En ja, zelf vind ik die. Big ben het versie van het nummer van zijn hit Jij yeah yeah. kennen jullie allemaal. Uit 1965 vind ik het leukst. En daar gaan we nu naar luisteren. Goedenavond, evening, ladies and gentlemen. My name is Ben Sidran.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 My days will be soon, I'm on my bed, and ask her what she would do. I'm a shame movies, but she don't seem to do that. She asked me, I don't know, visit her, and I said supper, and let the evening pass by, my catch. Besides a groovy ha ha, say yeah, yeah. That's what I say I say, yeah That's what I say My baby loves me She gets the feeling so fine But way she loves me She gets the feeling so mine. And when she kisses I feel the fire get hot She never misses She, she gives it all to such high And when she asks me If everything is over, okay, I got my answer The only thing I can say I say, yeah, yeah That's what I say I say, yeah, yeah We'll play a melody And turn the lights down low so. We gotta do that, we gotta do that, yeah, yeah We gotta do that, we gotta do that There'll be no one else alive in all the world Seven, you and me Yeah, yeah, yeah, yeah, pretty baby I never knew such a thing, I started telling you. I called a trampoline stuff, so but pretty baby Watch it off of my own. I'm even ready To be reserved so now Don't ever ask me If everything is okay I got my answer The only thing I can say I say yeah, yeah Seven, you and me, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh pretty baby, I never knew it was this hard to tell you. But oh, pretty baby, I want you all for my own and I'm ready. don't never ask me. But the thing is okay, I got my answer. You I say, I say yeah, yeah, I say yeah, yeah, I say yeah, yeah.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 Ik ben één keer getrouwd en ze hebben allemaal een belofte oh, afgelegd. Okay, in hetzelfde pakket. Ja. ja. Um, maar elke keer werd er een stukje geheeld. Je doet er niet als daar een jasje uit. Ik denk ook dat je uh, je leven lang uh, van kind af Kom je bij Louise He uit met je, met je leven heen? Ja, alleen um, vind ik, uh, Louise He werkt volgens mij ook met uh, uh, affirmaties. Ja. En affirmaties zijn voor mij op dit moment, uh, het ego uh, plakt een pleister over de pijn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 Het komt, het, komt, het komt door jou heen. Okay. Ja. Een mooi moment, Mario, om naar de volgende muziek te gaan. Ja. Dat is What a Fool Believes. Van Kenny Logan's en Michael McDonald's. En het is een live versie, dus hij is prachtig. She came from somewhere back in this long ago. Sentimental fools don't say, trying hard to recreate what I had to be it. But once in life, she must have smiled for his nostalgic tale. Have you yeah, come and hear what you wanted to say? Welkom terug bij Inspiratie Radio. Als gast hebben we vanavond Kitty Kleinlijn. Onderwerp non-dualisme, Advaita. Advaita Vedanta? Advaita Vedanta, ja. En wat is de toevoeging? De toevoeging... Uh...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 Toestand, ik weet niet of ik dat zo mag noemen. Van, van ja, die non-dualistische toestand. Er um, dus staat op jouw site een mooie spreuk van hem. Nee, dit is van, deze is van uh, Nisakadatta. Dat is weer een andere. Dat is weer een ander merkje. Ja, oh, ja. ik, ja, ja, ja. Ja, ik kan ze ook niet, niet allemaal heel uh, even soepeltjes uitspreken. Uh, maar uh, uh, ja, dit is een hele mooie, uh, hele mooie spreuk. Kun je hem voorlezen of vertellen? Ja. Uh, wijsheid zegt me dat ik niets ben. Liefde zegt me dat ik alles ben. En tussen die twee stromen, of tussen die twee, stroomt mijn leven. Ja, dus leven is liefde. Onder andere, ja. Ja, want dan beginnen we weer van voren of aan ja. natuurlijk. En volgens mij is dat ook gewoon zo, dat dat overal weer terugkomt op. Alles is een cirkel, alles komt weer terug. Toen is het zo wat ik uh, in mijn leven dan begrijp.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 Nee, dat Tuffel. is ja, over wat Tuffel. te Behalve Dank tevreden je je dan, hè, Mario? Tevreden, dat mag dan wel. Ja, dat mag ook niet mocht. Ja. Ja. We gaan naar de Ikmaker. Je hebt een uitvinding gedaan. Ja, ik was inderdaad. bij je thuis. Ik uh, vond het geweldig. Ja. Kun je er iets over vertellen? Ja, ik, uh, eigenlijk is het een, een, uh, een, een, een speelgoedje waar mijn uh, zoon mee kwam, die had me in een museum gekocht.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 Ja, ik hoop dat we dat wel uh, nu een klein beetje naar voren hebben gebracht. En het heeft in ieder geval toch het heeft te maken met liefde, illusie. Hebben is dat nog alles wat er is dan? Is dat gewoon... Ja, de, zijn er klaar mee verder? <laughs> ik weet het niet. Uh, de, de, de, de, het, is, het gaat inderdaad om het uh, doorzien van de illusie. Weten dat het... Of het besef dat het een illusie is. En dan... Uh,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 Je mag dus ook niet meer oordelen over jezelf, begrijp ik. Er is geen zelf. Dat dus het hem, juist. Wie, <laughs> dus wie oordeelt daarover over wat? Ja, jezelf. Heeft je, heeft je antroposofische achtergrond daarmee te maken? Of je aan nee. gaan denken? Um, nee, vanuit, uh, ik, ik, heb, ik ben niet antroposofisch opgevoed. Het is puur vanuit nee. de, de opleiding inderdaad. Daarin, uh, ja, antroposofie zit in mijn optiek wat dogmatiek in. Maar, um, ja, weet je, uit heel veel dingen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 ook weer om de mensen te helen, allerlei... Ontwikkelingsprojecten ja, samengesteld, ja, ja. zeg maar. Alleen, hij heeft dat dus uh, paranormaal uh, uh, ja, ontvangen. Ik weet niet, hij het beelden. Uh, en dat heeft hij opgeschreven. Dus uh, de vraag is uh, in hoeverre dat het wetenschappelijk... Uh, ja, maar daar gaan we weer. Wetenschappelijk. Is... Ja. Wat is wetenschappelijk? Volgens mij heeft hij er wel 30 boeken over geschreven als ik ja. hem goed heb laten informeren. Dus als je dat wil doorlezen, dan ben je nog wel even bezig. Ah, eh, heb je dat nou, je, ik heb Rudolf Steiner, ik, ben, ik, ik had hem naast mijn bed liggen en ik viel er heel goed bij in slaap. Oh. <laughs> ja, het, is, het is een moeilijke kost om erheen te komen, ja, vind ik. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus dan, nou, dan zeg ik, als je die 30 wil lezen, dan ben je ja. dan even bezig. Ja. Ja, ik denk dat je beter dik naast je kan hebben dan een <laughs> ja, riedel. Heerlijk, ja, ja absoluut. Ja. Ja.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 En zij heeft een cd gemaakt, het is een debuut CD, een Realize of the Rollies. En dat is dan volgende week, over 14 dagen, op 20 november van 7 tot 9. Maar Mario, jij hebt nog een, een ja. aardigheid. Wij hebben uh, het Inspiratiespel 2012 voor jou. Oh. Dat is uh, ontwikkeld uh, door, mede door uh, Rob en uh, Angelique van het Riet en uh, Peter Tone, Peter Tone en, en Marike van Kerk. En Marieke van Kerk. Oké. Okay. Dus dat willen we bij deze overhandigen. Nou, wat leuk. Dank je wel. En uh, succes ermee, want het is wel iets tastbaars. Ja, maar ook dat voelt heel echt. Ja, goed zo. Dank je wel. Okay. Nou, jij dank je wel Kitty voor het hier zijn. In het hier en nu. Ja. En of leuk. je er bent of niet, <laughs> we hebben in ieder geval een, een goed gesprek gehad. ja. ja.